Dan staat er twee kilometer file op de A50 van Os naar Arnhem... bij knooppunt Valburg. De oorzaak is een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 16 januari, goedemorgen. Er zat vanochtend een raar wit en koud laagje op mijn auto. Moest je krabben. Weet je wat dat is? Ja, dat is uh, kou en ijzigheid. Ijzig, daar heb we wel eens ja. van gehoord. Het laatste nieuws over het gekapzijste cruise de Costa Concordia... krijgt u van onze correspondent in Italië, Bas Mesters. En verslaggever Marno Remmers praat vanochtend met loodsen... een scheepvaartdeskundige over de schipbreuk van zo'n modern schip. En tijdens de brand bij Chemiepak is er van alles fout gegaan. Vooral in de communicatie. GroenLinks wil nu opheldering van minister Opstelte van Veiligheid. We spreken straks GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren. En praten door over die gebrekkige voorlichting... met communicatiedeskundige Hans Siepel. Hij is de gast na half acht. En waarom John Huntsman de strijd bij de Republikeinen verlaat... hoort u van onze correspondent Wessel de Jong. De landelijke politiek hier in Nederland in Den Haag... gaat het nieuwe jaar deze week ook beginnen. Joost Vullings blikt vooruit op een heel zwaar politiek jaar. En Nederland opent een permanente basis op de Zuidpool voor klimaatonderzoek. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het Internationale Financiële Tribunaal opent vandaag in Den Haag de deuren. En het in Open is al begonnen. En u hoort meer over de dode finvis op het strand bij Vlissingen. En ook over de online aankopen voor kerst en Sinterklaas. Want sommige cadeautjes moeten nog binnenkomen. Hoort u veel meer over dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. En voor vragen en opmerkingen kunt u naar Twitter, NOS Radio 1. De kapitein van het cruise cruiseschip heeft waarschijnlijk verkeerd gehandeld, dat zegt de rederij Costa Cruises, de Italiaanse eigenaar van het schip. Het lijkt erop dat de kapitein te dicht onder de kust van het eiland Giglio is gaan varen, staat in een de verklaring. De kapitein van het schip werd zaterdag aangehouden omdat hij volgens justitie te veel risico zou hebben genomen door af te wijken van de vaste koers. Stato Navale die si è avvicinato troppo all'isola del Giglio, praticamente arrivato circa 150 meter dalla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 Ook wordt hij beschuldigd van meervoudige dood door schuld. De zangeres Justine Pelmelé was samen met haar partner aan boord van het schip. Volgens Pelmelé was de kapitein met iets anders dan zijn werk bezig. Die kapitein die, die was, uh, nogal, die hield nog veel van vrouwen. Een blonde vrouwen. Een blonde vrouwen. En uh, die was uh, steeds uh, in de kroeg te zien, weet je wel. Op het moment dat hij op de brug moet staan. En uh, dat begrijp je gewoon niet. En ook is de kapitein volgens hen nalater geweest. Ja, en dan denk ik bij mezelf, ja, je bent niet bekwaam. Je, je bent met 4000 mensen en je bent absoluut overgeleverd aan die man. En dit is gewoon, uh, dit is gewoon een grote fout. Hij heeft gewoon of te veel gezopen. Uh, ja, hij, hij is niet transparant naar ons. geweest. Hij had kunnen zeggen, al veel eerder, van, naar ga toe. naar de boten toe. Ja. De arrestatie van de kapitein kwam ook niet echt als een verrassing. Ja, maar Als je ja. dan hoort dat die kapitein een uur voor ons van die boot afgegaan is... Ja, uh, kan je dan nog in de spiegel kijken, ja. uh, vraag ik me af. Nou, hij was in het hotel en dan zat hij nog echt zo een ja. pakje deftig een, een, een, een interview te geven. En toen hoorde ik later dat hij dus was opgepakt. Ik nee, denk, nou, die moet ze gewoon echt opsluiten. Ja, ja. echt ja, opsluiten. Dat kan niet maken nee. nou, 4000 mensen, denk ik, en naar nou, je personeel. Nee. Nee. Bij het ongeluk zijn zeker vijf mensen omgekomen. Vijftien mensen worden nog vermist. In Los Angeles zijn vannacht de Golden Globes uitgereikt. Golden Globe voor beste film ging naar. And de Golden Globe goes to the descendants yeah, George Clooney won the globe for best acteur in the film. Thank you to the wonderful actors who made this film so wonderful and especially thank you very much to Alexander Payne who makes wonderful films and is a great friend. I thank you very much for this. Mel Screeb kreeg de Globe voor Beste Actrice voor haar rol als Margaret Thatcher in The Iron Lady. De Golden Globes horen tot de belangrijkste Amerikaanse film- en televisieprijzen. Ze worden gezien als een gaatmeter voor de Oscars, die volgende maand worden uitgereikt. Oprichter van de Spaanse regerende Partido Popular is overleden. Manuel Fraga zat meer dan 60 jaar in de politiek en was in de jaren 60 minister van Informatie en Toerisme onder de dictator Franco. Fraga werd vooral bekend toen hij ging zwemmen in de zee, waar net een nucleair ongeluk was gebeurd. Amerikaanse oorlogsvliegtuigen hadden per ongeluk daar kernbommen laten vallen. een previsto en om het ejemplo que no existe peligro de radioactiviteit in el minister Fraga Iribarne. Ja, door in zijn zwembroek toen in het water te springen... wilde Fraga aantonen hoe dat het veilig was. Na Franco's dood in 1975 hielp Fraga het land om te vormen tot een democratie... en richtte die de Conservatieve Partido popular op. Manuel Fraga was 89 jaar. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle... vindt dat er een Europese kredietbeoordelaar moet komen... Westerwelle heeft kritiek op Amerikaanse beoordelaars... Modis en Fetch en Standard Poor's. Tijdens een bezoek aan Griekenland zei hij dat de markten amper tijd krijgen om adem te halen. Verder benadrukte Westerwelle dat Griekenland, koste wat kost, in de eurozone moet blijven. Het is toch ganz klar, Europa en Griekenland, dat gehört zusammen. En deswegen is uh, die Umsetzung ook der vereinbarten reformen... niet nur im interesse Griechenlands, sondern es ist im interesse Europas insgesamt. Opnieuw is in de Roemeense hoofdstad Boekarest de oproerpolitie slaags geraakt met anti-regeringsbetogers. Duizenden mensen waren voor de vierde dag op rij de straat opgegaan om te demonstreren tegen de bezuinigingen van de regering. Betogers eisen dat president Basescu aftreedt. Zeker zes mensen raakten gewond... toen de politie de menigte uiteen probeerde te drijven met traangas. Een van de demonstranten heeft korte tijd in brand gestaan. Mohamed Taha El Idrisi is gekozen tot Amsterdammer van het jaar. Eind vorig jaar redde Mohamed in Osdorp een man en een vrouw uit het water. Mohamed kreeg bij de paroolverkiezing het recordaantal van 14.000 stemmen. Volgens Barbara van Beukering, hoofdredacteur van het parool... is Mohamed een echte held. Wat jij hebt gepresteerd, dat zou iedere Amsterdammer moeten doen... En heel veel Amsterdammers zouden het niet doen, dat heb je ook meegemaakt. Mensen blijven aan de kant staan. Maar jij hebt het gedaan en daarom ben jij de Amsterdammer van het jaar geworden. En hiermee geven we ook een boodschap af. Jongens, altijd in het water springen als het moet. De man die door Mohammed gered werd, moest gereanimeerd worden. De vrouw lag nog enige tijd in coma. El Idrisi moest na zijn reddingsactie met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. En omdat hij niet verzekerd was en de rekening van 270 euro niet kon betalen, hielden de Amsterdammers voor hem een inzamelingsactie. Mohammed is zeer vereerd met de prijs. Wat gaat er nu door je heen? Emoties, veel emoties. <laughs> maar ik wil uh, alle mensen bedanken die dit. Uh hebben georganiseerd. Alle mensen die op mij hebben gestemd. En voor alle Amsterdammers. Het is voor alle Amsterdammers. Hartstikke bedankt. En overigens hebben de geredde man en vrouw nooit meer iets van zich laten horen. Het lijkt erop dat het conflict in Nigeria over de brandstofprijzen nog niet van de baan is. Een vakbonden en de regering spraken tot gisteravond laat over een oplossing, maar zonder resultaat. De bonden dreigden dat de protesten tegen de hoge brandstofprijzen doorgaan als de regering de opheffing van de brandstofsubsidie niet terugdraait. Doordat er door het hele land wordt gestaakt, worden winkels nauwelijks bevoorraad. Volgens deze Nigeriaan waren er eerder ook stakingen in het land, maar nog nooit zo erg als deze. Sometime ago we experienced something like this, but the strike wasn't as difficult as this one. In those days, sometimes they, bring, for, they still bring product, the surplus product. But this one no product is coming in from the depot. Het is niet duidelijk of ook de werknemers in de oliesector zich bij de acties zullen aansluiten. Als u af en toe nog een ooievaar ziet vliegen, dat kan. Dit weekend zijn meer dan 650 overwinterende ooievaars geteld tijdens de jaarlijkse ooievaartelling. maakte de ooievaarstichting stork gisteravond bekend. Vorig jaar was het bijna 600, dus nou ja, zijn er een, een, een dikke 50 meer dan de vorig jaar geteld zijn. Je, weet, je kan heel moeilijk zeggen van is dat goed, is dat minder goed. Het vertelt ons alleen dat er meer geteld zijn en dat er misschien dus meer zijn die, die overwinterd hebben in Nederland. Ja, het zijn er dus meer dan in eerdere jaren. De die, die, die, die echt op weg gaan die komen vanaf eind februari al terug, dat zijn de vroegsten. De meesten komen in maart terug, dus uh, tijd genoeg. Ja, sommige ooievaars blijven in Nederland... omdat uh, onze winters vaak mild zijn, ook nu weer. Meestal overwinteren ooievaars in zuidelijke landen. De beurzen, de Dow Jones, eindigde vrijdag 14. De lager. technologiebeurs Nasdaq sloot uh, niet veel lager. Vijftiende uh, in de min, ook de Amsterdamse EX, ook al lager vrijdag. Drie tiende lager in Azië wordt wel gehandeld. En daar gaat het ook alweer niet goed. De Nikkei staat op een verlies van bijna anderhalf procent. Tot over dit nieuwsoverzicht. Kunt u toch even terugluisteren? Ga dan naar onze website: nos.nl/slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Een opdringerige fan uit New York wilde Kate Bush in haar eigen huis in Kent verrassen met een huwelijksaanzoek. Een 32-jarige man was binnengedrongen bij, bij zich. Een ring ter waarde van 3000 pond. En de Amerikaan, want daar ging het om, is door de politie meteen het land uitgezet. En de Britse zangeres was overigens niet thuis. Bush hoort u met cloudbusting? Het is 17 minuten over 6. Dames en heren, goedemorgen. U bent ja. getuige van het debuut van Mino Rimmers als vaste ochtendverslaggever in het Radio 1-journaal. Mino, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, wat dit ga jij dus. nog doen? Dit is hem, ja, ja. <laughs> ja, ja. Wat ga je doen? Ja, dit, dit, dit, dit, wat ik ga doen is me bezighouden met veiligheid. Ik sta. Op het uiterste puntje bijna van ons land, in een lucht van chemicaliën... dat moet de Maasvlakte zijn, met gins om mij heen, torenhoge hijskranen... achter mij vaart net zo'n groot kasteel langs... met bakbord- en stuurboordlichten... voorzichtig navigerend naar de juiste havenplek... En hier op het eind van de Maasvlakte zit een bedrijf... waar verschillende cursisten ook deze ochtend naartoe op weg zijn... om daar te leren hoe je bijvoorbeeld vanaf een gekapseisd schip... met een reddingvlot de veilige kant van de zee kunt kiezen. Want dat doen ze hier bij NUTEC. Um, ik sta aan een soort haventje. Daar liggen stukken van een soort schip. Um, met daar aangekoppeld allerlei, ja, van die oranje reddingsvlot... in allerlei soorten en maten. Um, er staat ook iets wat lijkt op een soort booreiland. Nou, hier oefenen ze dus al die procedures. En terwijl ik hier sta, moet ik dan toch denken aan de godin van de Eendracht. Concordia. Maar er ging van alles mis. Dat is dit weekend wel gebleken. Want het hele weekend stond toch wel in het teken van dat enorme scheepsongeluk daarbij Italië. Je vraagt je ook af... De mensen die daar waren op dat schip, hebben die nog instructie gehad... Zodat je, zoals je dat ook op een vliegtuig krijgt, voordat je uh, het luchtruim kiest. Dat je dan weet waar de glijbanen zitten en welke lampjes je moet volgen... mocht de gewone boordverlichting uitvallen. En dat brengt me bij een fragment, een oud fragment, uit België. Een fragment van de Belgische ferry Prins Philip. Jawel, als je daar opging, we hebben het dan over de jaren negentig tussen Dover en Oostende, als je daar aan boord ging... dan hoorde je eerst voordat het schip vertrok het volgende fragment. Dit is het alarmsignaal. Bij het horen van het alarmsignaal begeef u onmiddellijk in kalmte... naar de dichtstbije verzamelplaats. Er zijn vier verzamelplaatsen, waarvan twee binnenin het schip op dek 7... Doe op de verzamelplaats een reddingsgordel aan en wacht op verdere instructies. Ondertussen maakt de bemanning de reddingsmiddelen, reddingsboten en marine escape systems klaar. Abandoned ship. Schep verlaten. Glij af naar het platform en stap in de reddingsflotten. Abandoned ship. Nou, of dat ze dat ook hebben gehoord op de Costa Concordia, weet ik niet. Ik weet wel dat er nog een soort oefening gepland stond voor afgelopen zondag. Dat zou te laat zijn geweest. Straks nog naar het loodswezen. Eerst hier bij Valknutek leren hoe je veilig in zo'n uh, reddingssloep kunt stappen... terwijl het schip langzaam slagzij maakt. Kijk eens aan. Mino Remmers, wij spreken jou later. Dank je wel. Tien voor half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vlak voordat de race om de republikeinse kandidatuur deze week weer verder gaat... haakt nu een van de deelnemers af. John Huntsman eindigde vorige week als derde bij de voorverkiezingen in New Hampshire. En zijn vooruitzichten aanstaande zaterdag voor de primaries in South Carolina... zijn ronduit slecht. Volgens de Amerikaanse media zal hij dan ook later vandaag... het einde van zijn campagne aangaan kondigen. Gaan we over praten met onze correspondent in de Verenigde Staten, Wessel de Jong. Wessel, eerst maar even over Huntsman. Waar staat hij voor?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 Darter Christian Kist zorgde gisteravond voor een daverende verrassing... door in het Engelse Frimley Green het Lakeside-toernooi te winnen. Het wereldkampioenschap van de dartbond BDO. 25-jarige Kist uit Twente, uit Vroomshoop... versloeg in de finale de ervaren Engelsman Tony Oshie. Op een imponerende wijze. Het werd 7-5. Kist verdiende met zijn eind 120.000 euro... en kon na afloop nauwelijks geloven dat hij gewonnen had. Ik heb uh, geen momenten gedacht uh, ja, aan de overwinning, zeg maar... Dan denk ik niet aan, ik ga gewoon lekker de partij in. Ja, en dan win je. En dat is uh, ja, en dan gaat er van alles doorheen. Ja, echt e emotioneel, uh, noem maar op. Dan komen je moeder, uh, familie komen hierin en dan uh, ga je even Christian Kis, dus onthoud die naam. Is de derde Nederlander die Lakeside wint. Uh, Raymond van Barneveld deed dat in 1998, uh, 1999, 2003 en 2005. Jelle Klaassen natuurlijk won in 2006. En zij spelen al enkele jaren voor de concurrerende profbond, PDC. Maar Kis blijft de BDO voorlopig trouw. Ik blijf hier sowieso nog uh, ja, enkele jaren. Dus ik heb wel zin naar volgend jaar. Dus, uh. Nog meer winnaars, want Gerard de Rooij heeft de Dakar-rally... bij de vrachtwagens gewonnen. De koppositie van de Brabantse trucker kwam in de korte proef... naar de Peruaanse hoofdstad Lima niet meer in gevaar. 31-jarige de Rooij domineerde vanaf de start deze editie van de woestijnrally... die voor de vierde keer door Zuid-Amerika voerde... en voor het eerst eindigde in Peru. De Rooij weet wel waar hij de overwinning aan te danken heeft. Nou, we hadden, uh, op het begin hadden we een uh, superteam. Uh, we hebben heel goed samengewerkt vanaf de eerste dag ja gewoon eerst weer, een en op Ja, heel goed uitgepakt. Kijk wel, Ja, was tevreden. Het heeft goed uitgepakt. Verstond ik, geloof ik. Uh, Gerard won 25 jaar nadat zijn vader Jan de Rooy de rally had gewonnen, die toen nog trouwens in Noord-Afrika werd verreden. Gerard vond deze editie van de Dakar Rally niet zo heel zwaar. Nou, ik uh de waren niet, niet zo lang, het was wel uh, heel intensief, uh, mentaal was het wel klaar, omdat we halverwege uh, kwamen hele heel goed konden voorsprong te staan en uh, dan is het heel moeilijk om, uh, om je hoofd erbij te houden en om uh, minder mooie fouten te maken. Dat, uh, ja, dat viel ik zich wel soms uh, ja, tegen en uiteindelijk uh, het einde het dan wel goed uitgemaakt gelukkig, maar dat was wel, uh, mentaal was het wel klaar. Metaal was dat zwaar. Vitesse, daar was het mentaal ook zwaar voor, heeft in Aken een oefenwedstrijd tegen Schalke 04, ploeg van trainer Huub Stevens met 2-1 verloren. Doelpunt van Vitesse kwam naar naam van de nieuweling, Jonathan Reis, die zo goed als hersteld is van een zware knieblessure. De Braziliaanse spits trof in een oefenpotje tegen Limassol ook al twee keer het doel. De technisch directeur van Vitesse, Ted van Leeuwen, is dan ook zeer tevreden over zijn aanwinst. Hij weet ook dat alle ogen op reis gericht zijn.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 Vitesse hervat de competitie in de eredivisie komende zondag... thuis in de derby tegen NEC. Dan naar Italië-Internationale heeft de beladen wedstrijd... tegen AC Milan met 1-0 gewonnen. Diego Milito was de matchwinner in de Milanese derby. AC Milan verspeelde door de nederlaag de kans om Juventus af te lossen als koploper. Bij Inter maakte Wesley Snijder in het kokkende San Siro zijn rentrée. Hij is eindelijk verlost van de spierblessure die hem twee maanden aan de kant hield. Snijder viel een kwartier voor tijd in. Voormalige Argentijnse voetbalverdette Diego Maradona... is in Dubai in het ziekenhuis opgenomen. Rungefoto's wezen uit dat hij last heeft van nierstenen... en moet worden geopereerd. Maradona is momenteel trainer in Dubai van Al-Wassai. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven, Mark Visser, goedemorgen. Goedemorgen. De kapitein van het gekapsteisje, Cruiseschip... heeft waarschijnlijk een aantal inschattingsfouten gemaakt... zegt rederij Costa Cruises, de Italiaanse eigenaar van het schip...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 En de film The Descendants heeft de Golden Globe voor beste film gekregen... en George Clooney won de Globe voor beste acteur in de film. Meryl Streep kreeg de Globe voor beste actrice voor haar rol als Margaret Thatcher... in The Iron Lady. De film- en televisieprijzen zijn vannacht uitgereikt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is onbewolkt en koud. De temperatuur varieert van 0 graden in Zeeland tot min 6 in Twente... en er waait een zwakke oostenwind. In het noorden komt plaatselijk een mistbank voor...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 Woensdag start droog en fris, maar later op de dag volgt er regen en zachte lucht. ANWB ah, verkeersinformatie. In het noorden van het land heeft het verkeer plaatselijk hinder van mistbanken. spits komt op gang, er staat een kleine 20 kilometer. Een paar dingen vallen al op. De A27, Breda, richting Goijkum. 2 kilometer vielen bij Geertruidenberg. Er staat een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. En vanochtend vroeg was er een aanrijding op de A50 Os Arnhem. In de file tussen knooppunt de Bankhoef en knooppunt E-Wijk... drie kilometer, alle rijstroken zijn weer vrij.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 Pakt de huismus weer de titel, of gaat de merel en met de winst vandoor? En hoe presteert de koolmees dit jaar? Op 19 en 20 januari is de nationale tuinvogeltelling. Doe ook mee en tel de vogels in uw tuin. Kijk op vogelbescherming.nl. Goedemorgen. Het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Indonesië wordt gesproken over de bouw van een speciale gevangenis. En daarom moeten uitsluitend mensen worden opgesloten... die veroordeeld zijn wegens corruptie. Correspondent in Indonesië, Michel Maas. Uh, Michel, waarom moet er zo'n speciale gevangenis komen? Er zijn toch ook geen gevangenissen waar alleen maar uh, dieven worden opgesloten? Nee, dat is zo. Maar corruptie-veroordeelden uh, zitten in Indonesische gevangenissen... altijd in, uh, in speciale afdelingen of in uh, luxe cellen... En uh, de bedoeling is dat ze in een gevangenis komen... die echt onder toezicht staat van de anticorruptiecommissie. En uh, dat moet verhinderen dat er extreme luxe toestanden optreden. Want er zijn hier verhalen geweest van gevangenen... die een king-size bed in hun cel hadden... airconditioning, televisie, laptop, internet... gewoon alles wat je maar kunt verzinnen. En er, zijn zelfs, er is zelfs een beroemd geval van een gevangene die gewoon eruit mocht. Het was een... Uh, belastingmedewerker die uh, tegen betalingen je belasting regelde en die was veroordeeld en uh, die werd uh, aangetroffen bij een toernooi in Bali waar <lacht> hij tussen het publiek zat met de uh, bruik van zijn vrouw op maar die man die mocht gewoon <lacht> naar buiten dus uh, zo erg is het hier. Ja, ja met, met, met, met geld kom je ver denk ik dan maar. Wat voor garantie is er dat in die speciale gevangenis dat niet het geval zal zijn? Dat daar niet de hand gelicht wordt met de wet? Ja Garantie heb je nooit, maar die anticorruptiecommissie, die heet hier KPK... die geldt toch nog als tamelijk onkreukbaar. Dus als die toezicht krijgt op die gevangenis... dus als die echt uh, het daarvoor het zeggen krijgt... dan is er een kans dat het ook een echte gevangenis wordt. Hm. En wordt dat dan ook een hele dure? Nou, ze hebben al een beetje uitgerekend wat het zou gaan kosten, gevangenis. Dat zou iets van 18 miljoen euro zijn... En dat lijkt veel, maar dat is niet zo heel veel. Als we hem echt willen bouwen, dan, dan moet dat kunnen. Want er is hier net alweer uh, zo'n akkefietje aan de gang... dat de budgetcommissie van het parlement... het uh, vergaderzaaltje waar ze zitten wil opknappen. En dat zou 2 miljoen euro gaan kosten... Uh, dat gaat waarschijnlijk nu niet door, want dat is een enorm schandaal. Maar als je 2 miljoen voor een kamertje van 10 bij 10 kunt investeren... dan is 18 miljoen voor zijn gevangenis niet, uh, niet echt veel. Zeg, hoe vaak vindt corruptie plaats in Indonesië? Of laat ik het anders vragen, is één gevangenis wel genoeg voor alle corruptiegevangenen in het land? Ja, nou, ik zou denken van niet. Want er zijn er nu al uh, honderden mensen opgesloten wegens corruptie. Misschien al duizenden. Ik ben een beetje de tel kwijt. Maar als je iedereen zou moeten opsluiten die zich aan corruptie schuldig maakt... Nou, dan moet je toch een paar honderdduizend cellen hebben, ben ik bang. Goed. Michel Maas over corruptie in Indonesië... en een speciale gevangenis die daar gebouwd gaat worden. Dank je wel. Gaan we naar Saab. Het Zweedse automerk is dan wel failliet, maar bepaalt niet dood. Dat was althans de boodschap afgelopen weekend... bij ruim 40 zogenoemde We Are Saab-bijeenkomsten. In de hele wereld werd het automerk geëerd door de rijders. Salut was een Nederlands initiatief. En anderhalfduizend Nederlandse saaprijders parkeerden hun heilige zweet... gistermiddag bij Vliegveld Valkenburg in de buurt van Katwijk. Ja? Ja, dan, als je, dan ga je naar de speakers kijken naar binnen. En dan sta ik rechts bij de eerste rij. zie je twee grote mannen poetsen. Ja, dat is best lastig. Ja? Anderhalfduizend ja. saaps bij elkaar proberen elkaar dan maar eens te vinden. Ja. Gelukkig is er een mobiele telefoon. Ja, de aanwijzing stond... Hangar 2, ik denk nou, die zit helemaal vol. Nou, die is ook helemaal vol. Bent u hier nou voor de show vogelpoep aan het wegpoetsen? Nee, die, die, wij hebben een boom en die, dat is een echt een prachtige boom. En daar komen vogels gelukkig in. Dus ik had het dit vanmorgen weg kunnen halen. Dat ben ik met u eens. Zeg, wat bezielt u nou om uw vrije zondag hier aan te geven? Dit, dit, moet, dit zijn manifestaties. Dit wordt een erfgoed. Dit, wat hier staat moet erfgoed worden. Dus zolang dit rijend gehouden kan worden... De zaap, dan sta ik erachter. Die laatste klodder, die moet nog weg, hè? Het is een, uh, nou, het is een extra. Kijk maar naar de kleur. Maar dit is geen gevaarlijke klodder. Daar ben ik niet bang voor. Het vliegveld, dat is een soort autograaien met alleen maar saapjes vandaag. En één ding mag ik natuurlijk niet zeggen hè, vandaag. Dat uh, saap ophoudt te bestaan natuurlijk, hè. dat mag je niet zeggen. Dat mag ik niet zeggen, maar mag ik wel zeggen dat er ook lelijke saaps tussen staan? Nee, want iedere saap is in zijn lelijkheid toch ook weer mooi. <laughs> nou, nee hoor, ik vind deze heel lelijk. <laughs> Maar wat mijn broer al zei, door die lelijkheid heeft hij natuurlijk een enorm eigen karakter. En met name deze sonnet dan. Ja, de sonnet. Ook een bladzijde uit de samen geschiedenis Maar wel een bladzijde waarvan je denkt, hé, hey, dat lijkt Italiaans en niet Zweeds. Ik begreep het net van hem. Hij is de kenner. Zover ik weet hebben ze toen een Italiaan ingehuurd om een sportauto te ontwerpen. En je moet ervan houden. Rijdt u zelf, Saab? Ja. Maar ik verzamel ook wel wat hoor. Ik denk dat ik er uh, een stuk of acht heb of zo. Dus, uh... En ik ben met de meest oude gekomen. Daar met die rotte deur. <laughs> die witte. Met het dat rotte wel deurtje wel. en de rotte spadboord. Die waar je zo in kunt stappen daar? Bij wijze van spreken, ja. <laughs> Hoe oud is dat beestje? Die is van 1967. Dus alle mensen die vorig jaar een saap hebben gekocht... die zich nu zorgen maken over de onderdelen? <laughs> die moeten zich geen zorgen maken. Er worden zelfs grapjes overgemaakt, hè? Onderdelen zijn meer waard dan aandelen. <lacht> nou, dat is een hele goeie. <lacht> Margreet op het Hof. Vandaag een van de spinnen in het web. Dat denk ik wel. Ja, Als ik hier om me heen kijk, is het echt waanzinnig wat we, wat we veroorzaakt hebben. Ik ben er zelf nog een beetje van onder de indruk. Een kleine anderhalfduizend saaps. Oud, nieuw, mooi. Er zijn ook lelijke bij. In, in mindere conditie. <laughs> maar ook auto's waarvan je gewoon ziet dat ze gewoon, gewoon gebruikt worden... en uh, waar de sporen daarvan uh, goed zichtbaar zijn. Daar zijn ze voor. Rijden met die dingen. En die Saaprijders, dat is één grote familie geworden... met dank aan de sociale netwerken. Absoluut. Facebook, Twitter, het Saapforum, de Saapclub, Saaps United. Het is echt als een olievlek ook over het internet gegaan. Is er nou een feestje? Of is het een crematie, een begrafenis? Nee, het is een feestje. Kijk om je heen. Daar is beslist geen grafstemming hier. Daar is toch alle reden voor? Nou, dat denk ik niet. Sowieso, als, als liefhebber is het natuurlijk... Het is niet dat de liefde ineens over is als een, als een merk failliet is. En uh, nou, ik denk dat er nog wel... Je moet natuurlijk realistisch zijn, maar er is nog wel een, een klein beetje hoop. Dat we toch hiermee een signaal af kunnen geven. In de hoop uh, nou, misschien de onderhandelingstafel toch te bereiken. De liefde blijft. Maar de onderdelen dreigen schaars te worden. Ja, heel erg in de toekomst wel. Maar de, dan, dan verzinnen we daar wel weer wat op. Saab-liefhebbers zijn creatief over het algemeen. Ja, klinkt als een kapot uitlaatje. Geet op het Hof hoorde u als een van de laatste sprekers. Uh, een van de organisatoren van het We Are Saab-evenement in Valkenburg. En Louis Dekker, onze verslaggever, was daarbij. Tien minuten over half zeven is het. Een luxe cruise met 3000 passagiers en 1000 bemanningsleden. De Costa Concordia. voer vrijdagavond iets te dicht langs het eilandje Giglio. Het raakte een rots en maakte langzaam slag, zei Vijf mensen overleefden. Het scheepsongeluk niet. En er worden nog mensen vermist. De passagiers werden opgeschikt tijdens het avondprogramma. We zaten daar en we zaten naar een uh, illusionistenshow te kijken. En ja, toen ineens was het bom. En toen dachten we...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 En uh, ja, er was toch wel lichte paniek, maar toch ging het wel vrij georganiseerd. Niet overal verloopt die reddingsactie soepel. Op sommige plekken ontstaat chaos. Omdat het schip kantelt, loopt een aantal reddingsboten vast. Iedereen die moet als eerste. En bambini, bambini, bambino. Bant, al die kinderen die feilloos aanvullen als ze op de schouder zitten van hun ouders, dat er paniek is. Een Italiaanse overlevende vertelt later dat het haar deed denken aan de scènes uit de film Titanic. De opvarenden worden naar het eilandje Gilio gebracht. Daar is het zoeken naar kwijtgeraakte familieleden. Heel veel mensen die dus in avondkleding waren, blote voeten. Het is vooral wow, koud. kou, wachten, hoor, geen pleeg. De inwoners van het kleine eiland proberen de stroom mensen zo goed mogelijk op te vangen. In huizen en in de kerk. De bevolking was zo behulpzaam, met gordijnen, handdoek op al die meer dan 3000 personen. Uren later worden ze met veerboten naar het vasteland gebracht. Bij het ochtendgloren komen ze aan in de Toscaanse haven. Vermoeid, gewikkeld in dekens en folie. Sommigen zijn boos over de communicatie van de bemanning. Het barco is tegen de Terrible, terrible, terrible. Hij is een Hij is dood. Hij is dood. Hij is dood. Er is dan nog veel verwarring over het aantal vermisten, vertelt correspondent Andrea Vrede. Dat komt omdat de enige echt vaststaande telling die is hier gedaan... toen de mensen aankwamen met de veerboten in Porto Santo Stefano. Het is heel goed mogelijk dat bijvoorbeeld vanochtend al mensen met heli's zijn afgevoerd... en dat er gewoon fouten zijn gemaakt bij de telling. Dus het kan nog helemaal veranderen. Reddingswerkers vinden zondagmiddag de lichamen van twee oudere mannen. Drie mensen worden levend bevrijd. Het overgrote deel van de opvarende is ongedeerd en kan naar huis. Zo ook de Nederlanders. Eenmaal aangekomen op Schiphol is daar opluchting. En bij een enkeling alweer de relativering. Twee grote winstpunten. In de eerste plaats, uh, we leven nog. Ja. Voor onze kinderen, kleinkinderen. In de tweede plaats hoeft maandag niet te wassen. De koffers die zijn, Want, die zwemmen waarschijnlijk een in de stad. Het is cc voor ons. En die komt dan ja. weer thuis ja, ja, we neer. Heel op los. Straks de in Vlissingen aangespoelde finvis wordt vandaag ontleed... door medewerkers van Naturalis. Maar eens even bellen. Eerst naar Kees Kwarks voor de verkeersinformatie. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Uh, wat mistig in het noorden. Enkele plekken zitten misbanken hier, lastig is voor het verkeer. En de spits valt nog wel mee voorlopig, 25 kilometer. Een paar zaken die opvallen. De A27 van Breda naar Gorkem. 2 kilometer staat er bij Geertruidenberg. Er staat een vrachtauto stil op de rechter rijstrook. En er was een aandrijving vanochtend op de A27 van Breda naar Utrecht... En daardoor in de file tussen Knoop met Gorkum en Lex 4 kilometer. Maar de rijstroken zijn ook daar weer vrij. Wat verwacht je voor de rest van de ochtend? Eh, als dit zo doorzet, verwacht ik een spits die nou, normaal uitkomt. Rond de 180 kilometer. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rense en Marcel Oosten. Het is kwart voor zeven. Otto Perez Molina, een voormalig generaal... gaat de strijd aan met de misdaad in Guatemala. Molina werd dit weekend ingewijd als president van het midden amerikaanse land. Guatemala wordt geteisterd door geweld... dat vaak verband houdt met de handel in drugs. Molina is het eerste staatshoofd sinds 1986 met een militaire achtergrond. Daar gaan we over praten met onze correspondent in Latijns-Amerika, Kees Elenbaas. Kees, het is een mooie belofte van Molina natuurlijk dat hij het geweld gaat bestrijden. Maar kan hij dat ook? Ja, inderdaad. Het is een verkiezingsbelofte die hij moet, uh, moet uh, inlossen nu. Uh, de de oud-generaal uh, bij zijn inauguratie toen riep hij van... ja, ik, uh, ik erf een land in crisis. Een land dat aan de rand staat van volledige economische en morele ineenstorting. Maar nu is er hoop. En die hoop, dat was hij natuurlijk. Um, hij had al in, uh, in voorgaande interviews en verkiezingsspeeches gezegd... dat hij de mano duro gaat gebruiken, de sterke hand... En uh, ja, wat hij wil gaan doen is de, de georganiseerde misdaad aanpakken. En dan wel, uh, ja, een generaal blijft een generaal natuurlijk met elite-eenheden van het leger. Die moeten daar een belangrijke rol in gaan spelen. Mm. Dat is nogal wat hè, om het leger daarvoor in te zetten? Hoe heftig is het in Guatemala? Om wat voor geweld gaat het? Het is enorm heftig in Guatemala. Het is een van de gevaarlijkste uh, plaatsen op dit moment uh, op, op aarde. We hebben het over 18 moorden per dag. Dat is zes keer zoveel als het gemiddelde op andere, op andere plaatsen. Uh, behalve dat geweld is er ook sprake van enorme armoede ondertussen. Uh, Guatemala staat inderdaad ook aan de, aan de rand van de economische afgrond... 43% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. De helft van de bevolking zit onder de armoedegrens. Uh, en ja, het, het moorden wat in, in de laatste jaren alleen maar is toegenomen... daar lijkt geen, geen einde aan te komen. Hoe heeft het daar zo uit de hand kunnen lopen, Kees? Hebben zijn voorgangers dan niks daaraan gedaan? Die hebben dat zeker wel geprobeerd. Maar een aantal van zijn voorgangers die zijn ervan beschuldigd... dat ze zijn ingekapseld uh, door de grote drugskartels. Dat ze zelfs uh, geld daarvan zouden, zouden hebben aangenomen. Die drugskartels die komen vooral... Uh, uh, uh, uit Colombia en Mexico, het land binnen. Die gebruiken Guatemala als een doorvoerhaven uh, van uh, cocaïne... richting uh, de Verenigde Staten. En die krijgen steeds meer een greep op, uh, op dat land. Uh, dat betekent dat ze in, in sommige delen van Guatemala... eigenlijk al bijna de macht hebben overgenomen. De politie uh, en, en de lokale autoriteiten die hebben daar heel weinig meer te zeggen. Uh, het ergste is het vooral aan de grens met, uh, met Mexico... Uh, in de provincie Alta Verapaz. Uh, daar zitten de, de beruchte Zeta's... een van de grootste en gevaarlijkste bendes uit, uit Mexico. En die hebben daar uh, bijna de vrije hand. De voorganger uh, van de nieuwe president die heeft wel geprobeerd... om daar uh, ook het leger uh, deel te laten nemen... aan de zijde van de politie om, uh, om dat geweld een halt toe te roepen. Maar die is tot nu toe heel weinig succesvol geweest. En er is ook sprake van politiek geweld hè, in Guatemala. Wat staat die nieuwe president straks te wachten? you <sniffs> Nou ja, hij kreeg al een voorproefje de, de dag voor zijn inauguratie. Uh, een van zijn, zijn politieke bondgenoten, een, een congresman uit het noordelijk gedeelte... waar ik het net over had, die provincie Vera pas uh, die was naar zijn uh, partij overgestapt, Valentin Leal. En hij was in de buurt van het congresgebouw. Uh, er kwam een motor voorbij en die opende het vuur op zijn auto. Zeventien uh, kogels gingen er doorheen en hij werd, samen met zijn broer werd hij omgebracht. Nou, dat is een van de voorbeelden van het Politieke geweld wat er op dit moment gaande is. En uh, uh, ja, congresleden die uh, deze nieuwe president steunen in zijn hardere aanpak die hij belooft. Uh, die krijgen dag in dag uit uh, bedreigingen. En lopen het gevaar om hetzelfde lot te ondergaan als deze Valentin Leal. Nou, Kees je dankjewel. Velen van u hebben in de afgelopen december maand cadeautjes besteld via internet. De online verkopen stegen met Sinterklaas en kerst zo'n 30% in vergelijking met voorgaande jaren. Meestal ging het bestellen en het leveren goed, maar ondanks alle beloften van de webshops waren er ook teleurstellingen. Blijkt uit onderzoek onder ruim 5000 consumenten. Nou,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 Uh, praten we over percentages op tijd van tussen de 98 en de 99 procent in het seizoen.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 Q&A gaat het onderzoek begin volgend jaar herhalen. Bijdrage, hoorde u van economieverslaggever Jeroen Schutheiser. Het is acht minuten voor zeven. In Vlissingen is een door de aangespoeld. U heeft dat misschien meegekregen. Het jonge dier werd gisteren in de Sloehaven gevonden. Volgens Jaap van der Hieden van Eerste Hulp bij Zeegezoogdieren... is het een bijzondere vondst. Het is vanmorgen rond Nurevelle is die gemeld door mensen die aan het werk waren. Is hij gemeld en nou, we gaan kijken, lacht hij dood. Het wel niet zeggen dat het niet levens dus de, de haven is inzommen. Dus het, dat weet ik niet en dat onderzoek zal ook, ook moeten wijzen. En de uit moeten wijzen wat de oorzaak is. Gestrande vindvis wordt vandaag ontleed door medewerkers van Naturalis uit Leiden. Steven van der Meijen van Naturalis. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles al voorbereid? Uh, bijna. We hebben natuurlijk gisteren niks kunnen doen, want het was zondag. Maar uh, dat moet uh, vrij snel kunnen. Het is alweer de tweede keer dit jaar. Dus uh, we zijn weer... Uh... In training. Ja, maar het gebeurt niet vaak toch dat een vinvis aanspoelt? Nee, vinvissen zijn vrij, uh, vrij zeldzaam. En van deze soort is dit, uh, als hij zo uit mijn hoofd, de 31ste, uh, voor zover wij weten ooit. Mm -hmm. um, dus dat, dat blijven toch wel zeldzaamheden. Ja. En als je er dan twee in, twee in één winter krijgt, is het toch uitzonderlijk. Ja. Um, en, en is het logisch dat hij dan in, in vlissingen aanspoelt? Nou, ik verwacht zelfs dat deze uit uh, de Golf van Biscayen komt. Hè. Daar komen ze van nature uh, voor. En ik verwacht dat die dan uh, door het kanaal uh, is gedreven. En dan is natuurlijk uh, Zeeland de eerste, ja, de eerste plek waar je uh, Nederland bereikt. Het, het lijkt wel of het vaker gebeurt dat walvissen aanspoelen op het strand. Is dat ook zo? Dit, dit jaar was voor een aantal soorten, afgelopen jaar was voor een aantal soorten heel uitzonderlijk. Hè? 800 bruinvissen aangespoeld. Um, maar er zit altijd een beetje een, een, een golfbeweging in die aantallen. Dus om daar nu meteen conclusies aan te verbinden is, uh, is moeilijk. Het gaat natuurlijk wel weer wat beter met de walvissen. Er zijn er ook gewoon veel meer. Dus ja, dan krijg je ook weer meer uh, walvissen die doodgaan. En weet u al wat van deze finvis? Ehm... Um, nou, ik heb alleen nog wat foto's gezien. Hij ziet er uh, heel vers uit, dus hij zal nog niet lang dood zijn. Het is wel een heel jong dier. Ik denk dat hij zelfs nog uh, gezoogd werd. Um, dus als we daar uh, zijn, dan moeten we even goed kijken waar die, uh, of we kunnen zien waar hij aan dood gegaan is. Ja. Want dat is de reden waarom u hem ontleent? Of, of kunt u als naturalis ook nog iets met de resten? Nou ja, wij proberen zoveel mogelijk van het dier te bewaren. Hè, dat het ook voor... Uh, voor de toekomst, voor het onderzoek beschikbaar is. Um, maar we proberen wel te kijken naar zoveel mogelijk zaken... die uh, samenhangen met, uh, met de huidige situatie. Daarom is er ook iemand van uh, Diergeneeskunde uit Utrecht bij. Want die kunnen dan weer kijken naar uh, gifstoffen en uh, ziektebeelden... en dat soort dingen, okay. waar wij wat minder uh, kijk op hebben. Maar gaat, gaat u iets doen met de finvis? Kunt u het gebruiken voor de collectie in Naturalis? Um, wij nemen in ieder geval de schedel mee... En dan moeten we kijken uh, hoe interessant de rest is. Bij die hele jonge dieren is het vaak moeilijk om uh, het skelet te bewaren... omdat het nog erg kraakbenig is. Als je Met dat je broos krijgt, is het? Het is nou ja, juist niet broos. Het niet is broos. Heel, erg, uh, heel erg zacht nog. Okay. Dus als je dat gaat behandelen, dan blijft er vaak heel weinig van over. Ja. Ik heb wel eens gestaan bij zo'n aangespoelde vis. En er werd ingesneden en dat stonk ontzettend. Zal dat bij uh, deze ook zo zijn? Nee, dat verwacht ik niet. Hij is zo vers. Het zal eerder ruiken naar een ouderwetse slagerij dan uh, hmm. naar, uh, naar rot. Dus ik, ik, heb, ik heb helemaal geen, geen bederf gezien. Dus ik ga ervan uit dat het redelijk uh, fris is. Nou, daar heeft u mazzel bij. Nou, een wolf is snijdt wel makkelijker. Oh, ja. <lacht> dat is dan ook weer zo, ja. <lacht> ja. Nou, je kunt iets op je bovenlip smeren. Goed, Steven van der Meijen veel sterkte erbij. En hartelijk dank voor uw verhaal. Oké dan. Goedemorgen de ochtendkranten. Ja, de kranten staan vol over dat uh, gekapzijste cruise schip. De mooiste foto trouwens in de Volkskrant. Uh, prachtig uitgelegd, moet u maar eens kijken. Alle ochtendkranten openen er dus mee. Kranten spraken met verschillende Nederlanders die aan boord van het uh, schip waren. Een ooggetuige vertelt in het AD dat mensen begonnen te schreeuwen, te duwen en te huilen. Het was letterlijk vrijdag de dertiende, hadden dus de vrouw. En Smit hoopt op een berging, op de Telegraaf. Rotterdamse bergingsbedrijf hoopt het cruise schip voor de Toscaanse kust te mogen bergen. De Nederlandse bergings Experts van Smit maken een grote kans op de orde. Omdat het bedrijf als een van de weinigen in de wereld... Eh, kennis en materieel heeft om een dergelijke monsterklus uit te voeren. Smit heeft 25 jaar geleden ook de veerboot... de Herald of Free Enterprise geborgen voor de Belgische kust. Die lag net zo op zijn kant als de Costa Concordia. Nu, wij zijn ook in contact met Smit. Als daar nieuws is, hoort u dat natuurlijk gelijk op Radio 1. Ook ander nieuws in de ochtendbladen: Scholen voor moeilijk lerende kinderen nemen alvast een voorschot op de komende bezuinigingen, schrijft het AD. Neem de elfjarige Max uit op koude. Omdat hij het Down-syndroom heeft, gaat hij naar een zmlk school Maar vanwege de bezuinigingen werd zijn klas ineens een stuk groter met alle gevolgen van dien. De juf is overspannen en de kinderen leren niks meer. Want de juf wordt vervangen door acht verschillende volwassenen per week. Terwijl voor deze kinderen juist regelmatig een vereiste is. Sommige poepen van spanning weer in hun broek, vertelde de moeder in het Algemeen Dagblad. Vandaag praat de Tweede Kamer over passend onderwijs. We blijven bij het onderwijs. Zelstra zet streven naar meer hoger opgeleide opzij, schrijft de Volkskrant. Staatssecretaris Halbe Zelstra van Onderwijs heeft liever wat minder hoger opgeleide dan continu discussies over het niveau van het hoger onderwijs. Daarmee legt hij Europese afspraken over percentages hoger opgeleiden naast zich neer. Europa wil graag dat rond 2020 zo'n 40 van de afgestudeerden hoger opgeleid is. En ook in de Volkskrant het bericht dat de familie van de Nederlandse activist Erwin Vermeulen geen contact met hem krijgt. Actievoerder zit in een Japanse cel sinds hij werd opgepakt bij zijn strijd tegen de dolfijnen en walvissenjacht. Dus geen officiële aanklacht en brieven worden door de Japanse autoriteiten niet doorgestuurd. Eind deze maand staat zijn rechtszaak gepland. Dan naar eh, trouw. Rijkhalsend wordt uitgezien naar het rapport van het strategisch beraad van het CDA... over een nieuwe koers voor de partij, dat meldt de krant. Hoofdminister Jan de Geus presenteert aanstaande vrijdag het rapport... dat voor de komende tien à 15 jaar het kompas van de christen-democraten zal vormen. De dag erna, zaterdag, buigt het congres zich erover. Het rapport roept de spannende vraag op of dit programma voor de langere termijn... de coalitieverhouding met VVD en PVV op korte termijn zal beïnvloeden. En het is vandaag, of u het nou weet of niet, Bloem Monday, de meest deprimerende dag van het... Ja, ja. Er is de iets. derde maandag in januari. En waarom is dat nou zo? De wereld ziet er dan grauw uit. Goede voornemens zijn mislukt. En de portemonnee is leeg. Dit is Radio 1.